Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger zet hun nucleaire eenheden klaar. President Poetin heeft zijn leger opgeroepen om afschrikkingstroepen in te zetten. Bedoelt hij raketten, scherpschutters, maar ook nucleaire afschrikkingstroepen met kernwapens. Zegt correspondent Iris de Graaf. En volgens het ministerie van Defensie wordt dat gedaan om agressie tegen Rusland en zijn bondgenoten af te schrikken. Uh, maar ook om de vijand, en dan doelen ze dus op het westen, Oekraïne, te verslaan in een oorlog met het mogelijke gebruik van kernwapens. Dus het is nog een beetje vage taal, maar het Lijkt erop dat hij inderdaad dreigt met het in elk geval klaar hebben staan van kernwapens om af te schrikken. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN noemt de opdracht van Poetin een totaal onacceptabele escalatie. Ondertussen klinken ook geluiden dat Rusland en Oekraïne met elkaar zouden gaan praten. Onderhandelingen mogen het niet heten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Aftassende gesprekken die uh, moeten kijken of er ruimte is voor eventuele onderhandelingen. Er is nog een uh, addertje onder het gras, want uit Oekraïne kwam ook het signaal... dat het misschien zou gaan niet zozeer om gesprekken met Rusland, tussen Oekraïne en Rusland... maar tussen Oekraïne en Belarus, omdat uh, nou, president Zelensky van Oekraïne... eerder heeft uh, gerefereerd vandaag aan de rol van Belarus in dit hele conflict. President Zelensky wil niet in Belarus afspreken met Rusland... omdat vanuit dat land ook raketten worden afgevuurd. Vijf mensen onder wie twee kinderen zijn gewond geraakt toen een stijger omviel bij een carnavalsevenement in het Brabantse dorp Beugen. Het ongeluk gebeurde tijdens het knakworstrennen, een activiteit waarbij mensen met iemand op de rug tegen elkaar rennen. De winnaar krijgt een krans met knakworsten. Vermoedelijk viel de stijger om vanwege een windvlaag. Dan nog het weer vanavond en vannacht helder. Morgen lange tijd zonnig, later op de dag wat meer wolken. Wel droog en dan een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort staat bij Zandvoort een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lekkere frisse wind, en uh, je kan weer rustig naar de strandtenten. Je kan weer naar de toilet. Uh, alle faciliteiten zijn weer bereikbaar. Nee, geweldig, heerlijke dag. En een knakworstje erbij. Want uh, daar was ook een ja. ongeluk mee gebeurd, uh, hoorden we net in het nieuws. Ja. Wat was het nou? Een knakworstenrun of zo? Ja, of een heel carnavals, carnavalsactiviteit. knakworstenrun die, die niet goed is gegaan, in ieder geval. Oké, maar, okay. maar nou, nou, het derde uur, wat gaan we daarin allemaal nog doen? Nou.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 ja, die van, hé, hey, die Rob die heeft helemaal nog geen carnavalsplaat in de Ik zeg, ik zeg niks. Jij zegt, nee, dat, dat dacht ik al. Maar <lacht> ik was hem niet vergeten hoor, want okay. uh, hij staat nu klaar. Hier is de carnavalsplaat van uh, dit jaar 2022. Luister naar uh, Jan Bigel en Ons Moeder Zij nog. Beste vrienden, hier ben ik weer. mee we als Moeder Zij keer op keer. Kerk gestaan met de verkeerde griet, dan dat is niet goed gegaan Ja, voor de dienst Stak al wat leeg Want ze was zo lelijk Dat ik er schrik van kreeg En ja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 Vrouwke mee, mijn god, dat was een feest Maar toen ze daar man, maar nog de centen vroeg Zei ik, dat heb ik niet, waarnaar die op mij sloeg En ja, ons moeder nog.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 I know, yes, I know. but the sun is Straks nog wel even over je orde. De single van Spargo. En uh, hip hop hop. Can you tell me een lekkere plaat uit die 80s? CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, we gaan eens even kijken of er weer wat te melden is. Want het komt wel heel dichtbij weer. Het nieuwe seizoen 2022. Dan hebben we het over de Formule 1. De drie uh, Formule 1 testdagen in Barcelona zitten erop. Lewis Hamilton noteerde op de slotdag de snelste rondetijd: 119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 Max Verstappen is het absoluut niet eens met de beslissing... om Michael Mazzi na drie jaar weg te sturen als wedstrijdleider in de Formule 1. Ik vind het niet correct, aldus Verstappen in Barcelona. Voor mij voelt het heel oneerlijk. Uh, Mazzi is uh, voor de bus gegooid...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 Yeah Eerst hoorde je de hele mooie nieuwe single van onze eigen standpuntje, Yves Binnense. Dat was voor goed voorbij daarachteraan, om het weer een beetje goed te maken. I just called to say I love you. De single van Stevie Wonder. Nou, we zijn in afwachting van het einde van de wedstrijd van vanmiddag half drie. Zit in de 93ste minuut. We hebben het over Sparta-Rotterdam tegen PSV. Want hoe staat het daar in die 93ste minuut, het jan ja, Ik denk dat die 10 man, nadat na dat verschuren dus van Sparta in de 54ste minuut... een rode kaart kregen met 10 man kwam te staan. Werd er gelijk in de 60ste minuut gescoord door Mauro Junior... met assistent van Joey Veerman.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 Voetbalminnend Nederland is nog niet klaar met deze dag in de eredivisie. Zo is het maar net en zo dadelijk gaan we aandacht besteden aan het dier van deze week. Maar eerst de nieuwe zinger van Bluff. Hier is bitterzoet. Omdat er altijd wel iets los zit in de vreemde machinerie.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 Yeah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 serie komt deze groep voor. Ozark, inderdaad, van Netflix. en Time to Me to Fly. R.E.R. en daar hebben we het dan over. En die band, ken je waarschijnlijk wel van de single Albert-Jan Keep on Loving You. Ja, draai jij die volgende week? Ja, die, ja, die gaan we volgende week draaien. Die van mij, want die heb ik ook ergens op LP staan. Ja, heel goed. Nou, ja. Die komt er volgende week zeker aan. Oké. Okay. Ja, de lichtjes schijnen weer. En dat is meteen ook het gedicht van Deze Dag.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 Hey, kijk, de ja. lichtjes zijn weer aan, de deuren die staan open, kom pak je jas, als gaan. Lekker biertje kopen in ons eigen stamcafé, toen draai er van hazes, ik zing wel mee. De donkere dagen zijn voorbij, wat is er toch genieten van mensen namens zij.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 Er even tussenuit Maar volgende week vriend Zijn we de dus zeker erbij Bedankt jij dan Haha -ha!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 It's a drag, it's a boy It's sweet, as such a pity we've been looking at the ball Not looking at the skin. What do you mean? You've seen one crowded Polluted, stinking town Downs warm and sweet, oh, sweet Summer set up With the summer set up oh, sweet Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purists. I get my kids above the waistline Sunshine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 terug te kijken. En het YouTube-kanaal uiteraard van CFM. ZFM Zandvoort, daar vind je het ook op YouTube op. En volgende week zijn we er weer. Zandvoort op... Zaterdag. Zaterdag, inderdaad. Eerste zaterdag en dan de zondag. Wij zeggen een hele fijne avond, fijne zondagavond. En ja, laten we hopen dat de situatie in Oekraïne snel toch weer beter gaat worden. Verbeterd. Ja, ik hoop dat dat